Uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. De allerslechtste corona zijn niet uitgekomen. Half januari dachten wetenschappers dat de Britse variant zo tegen deze tijd voor veel meer besmettingen zou zorgen. Maar het valt mee. So far zo so goed. Veel beter dan dat we met de oorspronkelijke input half januari berekenen. Dat is goed en dat is ongetwijfeld het gevolg van maatregelen en de naleving daarvan dat biedt veel meer perspectief. Je hoort Ernst Kuipers, die over de ziekenhuisbezetting gaat. Het goede nieuws wil volgens hem niet zeggen dat er nu al veel versoepeld kan worden. Het moment waarop uh, de infectiedruk echt minder zal worden is voorjaar, uh, ander weer. En... Uh, beduidend meer mensen gevaccineerd. Nou, als we maar even uitgaan van de eerste week van mei, dan hebben we nog tien weken te gaan. De versoepelingen waar het kabinet nu aan denkt, zijn eigenlijk het maximale denkkuipers. Welke maatregelen dat precies zijn, dat horen we morgenavond tijdens de coronapersconferentie. Over versoepelingen gesproken. De telefoon staat gloeiend bij kappers in het land. Waarschijnlijk mogen die binnenkort weer aan de slag. En dus stromen de reserveringen binnen van mensen die hun coronakoep helemaal zat zijn. Ook deze kapster in Middelburg is er druk mee. De WhatsApp ontploft, mailtjes gelijk, volle bak, belletjes. Ja, fantastisch. Iedereen natuurlijk heel blij dat ze weer naar de kapper kunnen en mogen hopelijk... In Rotterdam hangen vanaf vandaag foto's van verdachten van de avondklokrellen. De foto's hangen onder meer in supermarkten en op reclamezuilen langs de weg en op stations. Politie zoekt nog in elk geval zeven relschoppers die relden en plunderden in Rotterdam. Deze corona-held wordt zaterdag begraven. Het is ongelooflijk dat mensen zo kind zijn om dat soort geld te geven. Sir Captain Tom Moore overleed deze maand aan corona. De Britse oorlogsveteraan werd wereldberoemd... toen hij in zijn eigen tuin rondjes ging lopen om geld in te zamelen... voor de strijd tegen corona. Mogen bij die begrafenis trouwens maar acht familieleden aanwezig zijn. Het weer komende nacht koelt het niet verder af dan een graad of zes. Morgen is het een beetje net zo'n dag als vandaag... met zon, maar ook veel sluierbewolking en 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 His lips is like taking vitamin C oh. A major operation Never thought that I Survive from a broken heart He took me in as a patient You better believe He knew when to start There's no need for me to eat enough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 ...had gezegd dat het uh, heel spannend gaat worden op het circuit met heel veel inhaalacties. En andere experts zeggen juist weer dat ondanks de kombocht... ...dat ja. inhalen toch wel een probleem blijft uh, binnen Zandvoort. Dus ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, ja, uiteindelijk denk, uh, uh, gaat uh, uitwerken. Silverstone is bijvoorbeeld ook een hele korte, korte baan. En bedoel, qua lengte is, uh, is Zandvoort natuurlijk niet. Het uh, is 4,2 kilometer ongeveer.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 Get out of this pain Man, I'm gonna get out of this town Out of this town And out of the land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 Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Daar uh, vind je het uh, dier van de week terug. Morgen ook weer gewoon hoor. Half vijf hè, bij Zandvoort op zondag. We komen vast een klein beetje in de stemming voor SOS Live. Doe met deze van George Benson. Give me the nights.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 Uh, uh, shine On Your Crazy Diamonds. En Bob Marley met Life Up. Maar uh, al die ho hou ik nog even in, op mijn lijstje staan. Want gisteren uh, tijdens de borrel uh, kwam mijn vrouw over, uh, over uh, een boeddha te spreken. Ken jij dat? Boeddha en Zandse? Ja, hij is in de discotheek geweest. En waar zat hij dan? In de Halsstraat. In de hal? Ja. En was dat wat? Ja, Ja. ja. <lacht> Oké. Okay. Nou, maar ik heb begrepen dat daar dus uh, vele internationale artiesten kwamen. Uh, de, de, de, de, de, de, zoals Den Hartman heb ik begrepen. En uh, nou, nog andere zangeressen, uh, the Three Degrees en dat soort werk. Ja, klopt, klopt, klopt. Maar Chris, maar ook... uh, Chris Jones en uh, dat soort... Uh... Ja, ik <laughs> denk wat de tijd uit de, de, de disco. Dus ik zou zeggen, discoliefhebbers, zet het maar wat harder. Want ook de volgende band was er. En dan hebben we het natuurlijk over de trams. Volume omhoog en het is de medley. Hold Back the Night, Sing With the Strings of My Heart. En Disco Inferno, een opname uit, uit 2016. We're uh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 Ci sta, che idea, ma quale idea? È maliziosa massa prattenere, a vada un super bullno, fotometè, e poi chi avresti di speciale, che in un altro no non c'è, che idea, ma vale idea. non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea. attento lei in un galasar, lei ti farà girare in fondo senza avere mai le cose che pretendi è e scusa, in fondo scusa. Lei sono fatta una risata, a mio whisky si è aggrappata, e 5 litri sono scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, caretata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ha chiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una printata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi che idea? Quale idea? Che idea. Vale idea è maliziosa con mali cosa ma saprà tenere bada un super uomo un un come te e poi che hai di speciale che in un altro no non c'è che idea quale idea tu vedi che lei non ci sta che idea quale idea attento lei lunga la sala lei ti fa girare in fondo senza avere mai le cose che pretende in fondo scusa in cambio Key there, Key there, Key there. But what idea? Balla. Hey.